12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse journalist Irena Netjes is in Egypte veroordeeld tot tien jaar cel. Ze is schuldig bevonden aan het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rondom de tv-zender Al Jazeera. Netjes werkt onder meer voor de NOS en is momenteel in Nederland. In de Scheveningse haven staat een visserschip in brand. Bij de zeer grote brand zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Gebracht. Ze hebben rook ingeademd. Voor zover de brandweer weet zijn er geen mensen meer aan boord van het schip. Op de kade staan ambulances klaar voor als er mensen gewond raken tijdens het blussen. Volgens een melding van de kustwacht was er een explosie aan boord van het schip, maar de brandweer kan dat niet bevestigen. Op de botresten die zijn aangetroffen in de Panamese jungle zijn geen sporen van geweld gevonden, heeft de leider van het onderzoek gezegd tegen de NOS. Donderdag vonden Indianen bij een rivier schoenen en botresten. Vandaag zal worden onderzocht of het bot toebehoort aan Lisanne Froon of Chris Kremers. Gisteravond werd bekend dat twee weefsels die waren gevonden van Lisanne Froon zijn. De onderzoekers hebben nog geen doodsoorzaak kunnen vaststellen. Officieel sluiten ze een misdrijf niet uit, maar een misdrijf lijkt onwaarschijnlijk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is aangekomen in Bagdad. Kerry brengt een onaangekondigd bezoek aan Irak om te praten over de opmars van de terreurbeweging ISIS. Kerry wil dat de Shiïtische premier Maliki meer politieke tegenstand opne tegenstanders opneemt in zijn regering. Dat moet helpen de Soenitische opstand in het noorden en westen van het land te bedwingen. Kerry spreekt tijdens zijn bezoek aan Irak niet alleen Maliki, maar ook vertegenwoordigers van andere bevolkingsgroepen. Het weer veel zon, maar in het noorden en oosten ook wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en dan trekken buien van noord naar zuidoost over het land. Het wordt morgen ook iets koeler. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidsendam en Hoogmade 5 vijf kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Doet wel, hè? Ja, dan zijn we er weer. Dan zijn we er weer. Gezellig. Op deze zonnige maandag. 23 juni vandaag. Iedereen al een beetje nerveus natuurlijk voor vanavond, 6 uur. Ja, ja. De bondscoach van Brazilië is boos op Louis van Gaal. <laughs> ja omdat, omdat er iets aan het licht gebracht wordt wat inderdaad niet klopt. Nee, gaan we naar Vorige ronde, A, B, C. Groep A, groep B, groep C. Derde ronde, groep B, groep A, groep C. Hè? Hoezo manipuleren? ik had Nederland gewoon morgen moeten spelen in plaats van vandaag ik las laatst van iemand een opmerking op Facebook, vond ik wel leuk als Brazilië zo niet wint, worden ze wel een handje geholpen ja klopt oh, nou zal Scolari ook wel boos op mij zijn ha nou, mag hoor, meneer Wind goed. Oh, het maakt nou wel niet uit, jongens. Het is even uh... zover. Vanavond mogen we weer de wij in. en uh, Ik ben benieuwd wat we ervan maken. Ik hoop dat ze uh, gewoon... dat ze hier oprollen met... Uh, uh, 3-1. Toch? Moet lukken, toch? Nou ja. Ik wacht mij maar niet aan voorspellingen. Ik denk ook niet dat ik ga kijken om wat anders te doen. Maar uh, oké, okay. uh, even zien. Wat gaan we doen vandaag? Oh ja, het is maandag. Dus we hebben straks natuurlijk, als alles mee zit, het weekendrapport. Uh, van onze razende reporter. We hebben natuurlijk straks half 1, half 2 het regio nieuws. En uh, nou ja, voor de rest gewoon lekker veel muziek. Ja. lekker muziek. Van alles wat. Oud, nieuw, jong en oud. Nou. Maar nieuwe platen weer. Toegevoegd aan het lijstje. En, uh... We steken natuurlijk ook Nederland... even een hart onderin met een drukkie. Hè? Want dat heeft de vorige twee keer ook geholpen. Ik doe het nu maar van tevoren. Misschien helpt dat dan. Komt het nog beter aan. Drukkie voor Oranje. Uh, komt ook zo. Ik blijf gewoon draaien. Ik vind het wel leuk. Natuurlijk. <laughs> ja, ik heb dit jaar nog niet een voetbal nou, nee, ik heb dit jaar nog niet een voetbalhit gehoord die het overtreft. Nee. Trouwens, dat geldt ook voor Kroes. Ja, vind ik ook. Maar, uh, uh, ja, oké. Okay. Nou, laten we maar gaan beginnen. Laten we gewoon maar lekker muziek gaan draaien. Want daar zitten we hier besloten voor. Voor lekkere muziek. The San Crosby, Stills and Lesh. And it's Southern Cross. Got out of town on a boat going to Southern Islands Sailing a reach before a following sea She was making for the trades on the outside And the downhill run to Pampa Ete Off the wind on this petting line of the Marquesas We got 80 feet of a waterline Nice to be making way In a noisy bar in Avalon I tried to call you But on a midnight watch I realized why twice cross for the first time You understand now why you came this way Cause the truth you might be running from is so small But it's as big as the promise The promise of a coming day So I'm sailing for tomorrow My dreams are a-dying And my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags. Het meer recente opname van uh, het trio Grospy is Stails en, en Nash en het nummer dat heette Southern Cross. Het is, uh, het is van een paar jaar geleden. En het is wel een mooie plaatje. Really Cliff Richards. The moon was bright. Ooh, how bright it was. It really was such a night. Het outje van Elvis. The night was alive with stars above. when she kissed me I had fallen in love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 And the night was gone, well, night. but I'll never forget that kiss in the moonlight. Well, night. Ooh, such a kiss. Well, a night. Ooh, such a night. Yeah, I gave my heart to her, sweet surrender. How well I'll remember. I'll always remember Ooh, that night. Ooh, what well, a night.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 do do do do do do Fraser heet het meisje, Noor, uit Nieuw-Zeeland komt ze. En het heet Something in the Water. En we gaan door met... Ja, wat dacht je anders? En in de stemming komen jongens voor vanavond! Hey! En voor Hosso, voor straat en over de torrasse, kom op Feestje bouwen voor vanavond! De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest... Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen hebben wij het glas een rode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier, de feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Homnia! We houden van het leven, de liefde en de lust. De feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgebrust.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 We is Keer. We zijn er weer bij. En dan... We zijn er weer bij, en dat is prima. Viva Hollandia. Uh, sorry hoor, zo eindelijk heb ik het toch dit jaar niet gehond. Nee, het wel aan mij liggen, maar ik vind het nog steeds de leukste. Walter Kroes, hee Walter Kroes. En dat, doen we, dat heet natuurlijk uh, uh, Viva Hollandia. Nou, we blijven nog even in de stemming. Laten we dat maar even doen, dat is misschien wel even leuk. Gewoon even in de stemming blijven. Ja hoor. Was, uh, onder andere van Marjane Bel en... Uh, ja, nog een paar geloof ik. Ja, Ducky en Co. Dat uh, drie uh, of vier kritische moeders. 2010 was dit. Gezellig. En helemaal Zandvoort hè? jawel uh, onze lokale Zandvoortse voetbalhip. En uh, uh, ik heb er nog eentje. Ja, dat is ook een Zandvoorter geloof ik, als ik het goed heb. En die, uh, daar werden we vorige week op geattendeerd. En die is ook ontzettend leuk. gebeurt er na toch gewoon maar weer? Er ja. zat nog een staartje aan. Dat is ook leuk? Half pak ga je een trainer zien. Jaugen langs de lijn! Hij is knap, irritant. En zet iedereen aan zijn hand. Geniaal, magistraal en absoluut niet normaal. Hij lacht ons straks uit allemaal. Hij is goed, Peter Berry. Heeft hij de pest? Zijn zijn allemaal domme dan. Hij is werkelijk degene die zo slim is en wij dom. Louis maakt ons wereldkampioen. Juichen ga, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Coach Louis, Louis, Louis, I'm Nee, zij hebben werkelijk geen idee. Deze Louis van Gaal, die is echt heel groot. En zeker niet een dorpsidioot. O oh, relax. Hij ons wereldkampioen. Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Coach Louis, jij bent een genie. Of dat ik dat niet zie Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Coach Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis Louis En de regio. Hé hé, jongen, jongen, het hard werken zeg. Uh, hier is het nieuws. met Ansela de Koning. Veel mensen houden van bomen. Maar vooral in de versteende gedeeltes van Zandvoort zijn bomen schaars. De gemeente spoort burgers aan om haar bomen te adopteren. Bijvoorbeeld door bij uw huis de boom of het plantvak van de gemeente te adopteren, meldt de gemeente. Met name in buurten met veel woningen per hectare is het groen hard nodig om een vrij groen beeld te krijgen. Het ging het afgelopen jaar niet best met het lokale bomenbestand. Lange periodes van droogte deden vooral de jonge boompjes de das om. En daarbij de harde, de zoute zeewind en ziektes hebben ook diverse exemplaren geveld. Een uh, adoptie kan doorgegeven worden via de gemeentelijke meldlijn telefoonnummer 023 574 0200 of via de website info apenstaartje Deze week komen Steven Tromp en Josine Rozenberg bij Pluspunt om haar bezoekers een gratis stoelmassage te geven. Steven en Josine hebben om hun examen te halen elk 50 cliënten nodig... die zij mogen verblijden met de stoelmassage. Wilt u uw nek, schouders en onderrug eens extra aandacht geven? Kom dan langs bij Pluspunt. Deelname is gratis en wilt u toch een bijdrage leveren? Dat kan uiteraard. Er zal een donatiepot staan bij de balie die geheel ten goede komt aan het Tienenkamp. Dit kamp wordt georganiseerd door, voor tieners die nauwelijks of zelfs nog nooit op vakantie zijn geweest. En uh, als u graag uh, aan deze gratis stoelmassages deel wil nemen en dat een keer wil ondergaan, dan kan dat van, vandaag van 10 tot 5, morgen van 2 tot 5 en woensdag de laatste dag van 10 tot 3. En dat is bij Pluspunt Zandvoort aan de Flemmingstraat. Fietsen stelen is al niet goed. Maar kinderfietsstelen stelen is wel het laagste van het laagste. Gelukkig zijn er twee treurige hufters, en een andere benaming heb ik hier even niet voor, die dit op hun geweten hebben opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Altmaar en een 34-jarige Roemeen. Een getuige zag twee mannen die zich verdacht ophouden in een auto op de Gildelaan in Velsen Noord En vermoedde dat ze bezig waren met een diefstal. De, getu de getuige belde de politie die op de N208 bij Velzenbroek de auto aan de kant zette. In de auto werden vijf kinderfietsjes aangetroffen die vermoedelijk gestolen zijn. De mannen zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen. Dit jaar wordt er voor de twaalfde keer een fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de Stichting Zandvoort Vierdaagse. We gaan fietsen van dinsdag 24 juni tot en met vrijdag 27 juni, en er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. Voor de pechvogels onder de fietsen geen nood. Als u een lekke band krijgt of andere fietspech, dan komt een servicewagen van Verstegen u helpen. Ze proberen het probleem onderweg op te lossen... en in het andere geval krijgt u zolang een leenfiets. Tijdens de fietsvierdaagse worden er loodjes verkocht voor een loterij. En de eerste prijs is, hoe kan het ook anders, een fiets. Tevens zijn er nog een aantal andere prijzen... en de loodjes kosten slechts 50 cent per stuk... Er kan elke avond gestart worden bij de Oranje School aan de Leijsterstraat in Zandvoort tussen half zeven en zeven uur. De kaarten kosten 7,50 euro en hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u een medaille. Inschrijven kan onder andere bij de Bruna aan de Grote Krocht. Meer informatie kunt u vinden op de website van het VVV Zandvoort... En uh, eventueel uh, ook nog meer informatie te krijgen bij, de, bij het inschrijfpunt. En tot zover het nieuws. Het weer in Zandvoort. Het is ook vandaag weer prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige noordelijke wind. De temperatuur stijgt naar de graad of 20. En op het strand is het een paar graden koeler. Vanavond en vannacht is het over het algemeen helder. En bij niet meer dan een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral in de middag komt de, zal het tot een enkele bui kunnen komen. De noord- tot noordwestenwind neemt toen naarmatig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden. En tot zover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 Silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo Galileo, Galileo Magnifico oh, oh, oh, oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Easy come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 Het is wel duidelijk natuurlijk. Nummer 1 in de top 2000 sinds 2000. Sinds de eerste aflevering. Alleen twee keer niet. Ja. Ja, hij is twee keer in Nederland al die tijd uh, niet nummer 1 geweest. En dat was één keer dat Hotel Californië 1 werd. En één keer dat Baldwin de Groot 1 werd. Met uh, Avond. Dat is één keer gebeurd. Ja. En wat is altijd nummer 1. Bohemian rhapsody van het album The Nights at the Opera. This is Bruce, born in the USA. Op een weekend in Nederland geweest. Er zijn, hoorde ik, uh, Rotterdam. in Rotterdam. Was hij kijken bij een concours Hip waar, uh, waar zijn dochter aan meedeed. Ja. Dus, belangstellende vader op de tribunes. Bruce Springsteen, born in the USA. Nou, ben blij dat ik er niet geboren ben, mag ik het zo even zeggen. He? Zit je toch liever hier, hoor dan? Wat dat betreft oké, okay, uh, eens even kijken. Nou, wat gaan we nu doen? Oh ja, Van Velsen. Ja, leuke plaat, leuke plaat. Leuke nieuwe plaat, Van Velsen. Ja, en uh, dat liedje, dat uh, doet hij samen met zijn vader. En er komen een paar titels van de Beatles in voor. Ja, let maar op. Sing, sing, sing heet het.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 zijn vader. Heeft hij natuurlijk afgekeken van Alain Clark, hè? Die dacht eh, gewoon van, kijk eh, als Alain het kan, dan hint met zijn vader kan ik het ook. Ja. Tuurlijk. Maar toch wel wat. Het is wel een mooi liedje trouwens. Zing, eh, zing, zing heet het. En eh, als de oplettende luisteraar heeft natuurlijk gehoord dat er een aantal eh, uh, Beatles titels in voorkwamen. Amy Winehouse. In black to black was that all of my love, all of my kissing, you don't know what you've been a missing old oh boy. Oh boy, when you with me, oh boy? Ready holy The whole world can see that you a meant for me All of my life I've been waiting, Tonight there'll be no hesitating no oh boy, oh boy when you with me oh boy Oh boy the whole world can see that you A word Meant, for me oh boy. Shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of love in my silver thing, ride And I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, Oh boy. Oh Everything alright Ja dat was dan Buddy Holly en dat hebben dat heette. oh boy natuurlijk uitzending van CFM Lunch er alweer op. Gaat het hard hè, als je het naar je zin hebt. Lekkere muziek, gewoon weet ik wel. Ah, daar gaan we nog een uurtje mee door hoor. Lekkere muziek. alles mee hebben we straks nog een weekendrapport van uh, onze razende reporter. En uh, de regio nieuws om half twee. En wel de rest, lekkere muziek. Tot twee uur aan toe. We gaan nu even op naar het uh, nieuws, het NOS nieuws van 1 uur. Dus tot zo aan de andere kant. Van 1 uur.